Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Ho, ho. Dit is Ewa de Jong met het NOS-journaal. In een huis in de Arnhem-Zuid is vanochtend een lichaam gevonden. en De politie heeft kort daarna in de buurt een man van 40 opgepakt. Volgens Dagblad de Gelderlander heeft hij zijn twee zoons aangevallen. De jongen van 12 zou zijn doodgestoken. Zijn 15-jarige broer sloeg op de vlucht achtervolgd door zijn vader, schrijft de krant.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 Het dodental van het busongeluk in Nepal is gestegen naar 23. De bus met scholieren en leraren stortte gisteravond op een schoolreisje in een ravijn... en viel honderden meters naar beneden. De inzittenden waren studenten en leraren van een technische hogeschool... die op excursie waren geweest. Door de problemen met drones bij de luchthaven Gatwick in Londen... zijn de afgelopen dagen zo'n duizend vluchten geannuleerd. Daardoor werden 140.000 passagiers gedupeerd. Vanwege de dronevluchten zijn gisteravond twee verdachten opgepakt, een man en een vrouw. Waar ze van worden verdacht heeft de Britse politie niet bekendgemaakt. Mensen die drones binnen een straal van een kilometer rond luchthavens laten vliegen kunnen in Groot-Brittannië vijf jaar cel krijgen. Het weer, wolkenvelden en plaatselijk nog een bui bij een graad of negen. Er staat een stevige westelijke wind. Vanavond nog een bui, de wind neemt wat af. Een minima vannacht rond 6 graden. Morgen bewolkt met smiddags regen. Het wordt 7 tot 10 graden. Vanaf maandag droger en frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Drie kilometer viel op de A10 Zuid richting Utrecht... bij Afrit Amsterdam Centrum door een ongeluk. De vertraging is een half uur.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 voor de derde en de laatste uur van Zodfurt op zaterdag. Een lekkere gouden van Elton John samen met Kiki D. En Don't Go Breaking My Heart. Nou, derde uur, het is alweer zover, Jaap. Tijdvlieg ja, voorbij, ja. hè. Uh, dat, nice. dat nummer wat je net gedraaid hebt... ...doet mij denken aan een hele andere zomer van, van 1976. Wat was... heb je daarin uitgevoerd? Nou, niks, maar oh. die plaat kwam uit 1976. En uh, die was minstens zo, uh, zo gedenkwaardig ...als die zomer die we afgelopen jaar hebben meegemaakt. Droog, warm en er kwam geen heen dan. Kijk. Dus nee, maar ik denk wel... uh, misschien dat je een vriendinnetje of zo. Uh, nee, uh, 96, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, want uh, toen was Jaapie Koper nog maar een, een pierenkie van 9. Dus, uh, dus wat dat er gaat, uh, geldt dat niet. Maar uh, het kan altijd natuurlijk. Uh, uh, we gaan, uh, als het goed is, uh, Rob, uh, nog eventjes uh, terug naar uh, burgemeester Meijer... Die een uh, druk uh, weekendje uh, achter de rug had. 17.000 inwoners uh, moeten begroeten en. Uh, Vanmorgen achter de présence geven bij Goedemorgen Zandvoort. En ikzelf had hem natuurlijk ook nog even de nodige vragen uh, gesteld. En dit onderdeel, dat ging over ja, de dreiging uh, aan het adres uh, van een burgemeester. En dan natuurlijk in het licht ook uh, van onze uh, uh, burgervader in Haarlem, uh, Jos Wienen. Want daar ging het uh, eigenlijk over. Wat ik ook nog even met u wil bespreken is het verhaal van Jos Wien, uw ambtgenoot bij de gemeente Haarlem. Want ja, die heeft beveiliging nodig, omdat die ook een aantal maatregelen heeft genomen. Ja, dan hebben we het ook over het ambt als burgemeester en de publieke functie die een burgemeester heeft. Is dat in uw ogen, wordt dat belemmerd vandaag de dag? Ehm... Um, het effect wat er om collega Joswine heen gebeurt is absoluut verwerpelijk. Laat ik dat voorop stellen. En de kunst moet zijn dat wij in dit vak ons daar niet door laten intimideren, bedreigen of lijden. En daarvoor zie ik bij Joswine dat hij dat niet doet. En dat waardeer ik buitengewoon. Want dat vergt moed, afstand en reflectie. Want de mate waarin hij wordt beveiligd heeft echt impact op zijn privéleven. En... Ik merk ook bij collega's dat die daar ook niet zich door laten leiden. Dat is wat het openbaar bestuur moet zijn. Mm -hmm. En dat is goed om te zien, want dit is echt uitzonderlijk. Dus zoiets moet nooit de norm ook worden. Er zijn genoeg burgemeesters in Nederland die ingrijpende maatregelen nemen... waarin gewoon goed wordt gereageerd. Maar hier is sprake van extreme omstandigheden. En dat moet aangepakt worden. En in mijn beleving... Ik heb iets meer kijk op hoe justitie en politie dat doen. Pakken ze dat ook echt aan. Ik ken niet de achtergrond. En ik wil die ook niet kennen. Maar ik heb echt het vertrouwen in. Dat er achter de schermen met volle kracht dat onderzoek loopt. En wordt geprobeerd dat te beïnvloeden. Ja, want een ander verhaal is. Is het ook niet een aantasting van de rechtsstaat op zich. Dat er zoveel bedreigingen komen aan het adres van burgemeesters in het algemeen. Deels. Uh, dit bij rondom Jos en een aantal collega's van ons, ook wethouders, die worden bedreigd. Dat is echt een, een aantasting, een poging tot aantasting van de rechtsstaat. Mm. En zolang wij daar koers vast in blijven en politie en justitie die intimidatie en die bedreiging oppakken en aanpakken en in de rechtsstraat brengen om te veroordeeld te worden, is dat goed. Die balans moet je steeds bewaken. De andere kant is dat onze samenleving mondig wordt. Daar is niks mis mee. Er is ook niks mis mee dat je in een motie doorschiet... Maar wat er wel mis mee is, als je dan weer op speaking terms bent, dat er dan niet wordt gezegd, dat spijt me burgemeester, dat had ik niet op deze wijze moeten zeggen. Ja, want, ja, want uh, uh, we constateren allemaal een beetje dat uh, ja, de politieke verhoudingen in Nederland op zich, die uh, beginnen toch een beetje een polariserende karakter te krijgen. En dan moet je toch een verbindend element uh, zoeken. Dus mensen uh, ja, die zijn aan de ene kant... Uh, vreselijk boos op open, het openbaar bestuur... maar het moet uh, ook, wat u net zegt... binnen de uh, proporties uh, blijven. Je mag boos zijn... maar het gaat om, heb je wel fatsoen en respect... Hmm. in je... Nou, ik wilde zeggen in je donder, maar het gaat om je lichaam <lacht> natuurlijk. Hè, dat snapt u ook wel. Dat is de kern. En in emotie snap ik... dat je dan door mag schieten. Dat heb ik ook wel eens. Probeer ik echt zo min mogelijk... te beperken omdat ik vanuit dit vak praat. Ook als mens... Maar als inwoners doorschieten en mij beledigen, dan incasseer ik dat nog wel. Maar in het gesprek waarin je weer normaal met elkaar praat, moet dan ook worden gezegd excuses. En als mensen dat doen, heb ik echt respect voor ze. En wat je ziet in de samenleving, en of dat nou door politici wordt aangejaagd of niet, dat laat ik even in het midden. In de samenleving zijn er mensen die schieten volstrekt door. Ook over onze afdeling Handhaving lees ik af en toe op sociale media gewoon racistische, beledigende opmerkingen. En dat gaan wij aanpakken. De eerste aangifte ligt er, dat kan gewoon niet. Als je er niet bij bent geweest, heb je je van een oordeel te onthouden. Je begint met vragen stellen. Dat is de fatsoensnorm. En als je dat niet doet, dan disqualificeer je jezelf wat mij betreft. En dan disqualificeer je je ook van het recht om mee te praten. En dat is dan die kant van het verhaal. Hoe, hoe verder nu? Want ja, ik refereerde ook nog even aan een van de raadsvergaderingen waar fractievoorzitter Peter Kramer nog iets daarin over gezegd had over een soort steunbetuiging. Is dat de weg naar misschien een vorm van herstel? Um, hoe verder in relatie tot een collega die wordt bedreigd is dat uh, met collega Joswine. Daar hebben wij het af en toe over, uh, ook in onze kring van uh, Kermelandse burgemeesters, maar ook de collega's daaromheen. Is dus vooral de kunst dat wij er zijn op het moment dat dat voor hem nodig is. Dat we dat blijk van medeleven en begrip ook blijven tonen. Het is aan justitie en aan de nationaal coördinator om te bepalen wat het veiligheidsniveau moet zijn. En nou, Dat is ontzettend goed, want je moet dat echt objectiveren. Je moet daar niet zelf in willen meebeslissen. Daar is het besluit. En zij analyseren of het veiligheidsniveau het toelaat om die beveiliging weer naar beneden te brengen. En wij wachten dat eh, met belangstelling, met ook wel enige zorg af. Omdat hoe langer dat duurt, dat doet iets met de mens. En dat gun je niemand. Ja, mijn collega die tegenover mij zit, was uh, vanmorgen in gesprek met uh, Niek Meijer. Dus dadelijk hebben we nog één interview. Ja, nog één uh, gedeelte, en dat uh, ging over uh, de handgranaat eigenlijk. Oké, okay, nou daarover straks meer, maar is weer meer muziek. We get it almost every night. When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 Be happy The landlord say your rent is late He may have to litigate Don't worry Be happy Look at me I'm happy Don't worry Be happy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 Mooi, hè? Toen deze van uh, Bobby McFerrin, God Worry Be Happy, eindelijk kwam die plaats. We moesten er even op uh, wachten. Toen uh, zaten we meteen in de studio, Jaap, Fred en ikzelf. Uh, ga gewoon happy wezen, man. Ja, gewoon happy wezen. Ja. Ja, ja, ja, van Camaro. Johnny camaro Johnny, Cam en Johnny Camaro, die ja, was gaat uh, ook alweer. Alfred Lagarde, Kijk, die, die zat erachter. Maar goed, um, ik, ik, ik weet dat ik ook in uh, de traditie van uh, dit programma moet uh, blijven denken. En uh, laten we dat ook maar eerst uh, doen. Eventjes, nou, komt CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, tegenover ja. mij zit de man met de Pit Report... <laughs> Ja, piekoper. Uh, ja, nou, ik geef nog af en toe wel eens een rondleiding op het circuit. Uh, dus, dus ik heb nog wel enige binding met, uh, met de autosport. Alleen is het uh, wat op een bescheiden niveau. Maar uh, laten we het even over de Formule 1 uh, hebben. Want het ligt natuurlijk uh, stil, de Formule 1. Uh, want de laatste race is uh, gereden eind november. Maar dat wil niet zeggen dat, uh, dat er niks uh, gebeurt. Uh, er worden her en der wat uitspraken gedaan. Uh, zo was er een, uh, ja, een uitspraak ook uh, van Max Verstappen. Dat uh, heeft hij... Uh, min of meer bij uh, Formule 1 gedaan. Dat schijnt een magazine uh, te zijn in een interview, heeft hij daar ook uh, wat over gezegd, over uh, de manier van rijden uh, van bijvoorbeeld Lewis Hamilton. En Lewis Hamilton is beter dan 90% van het veld, maar die andere 10% van de coureurs kan allemaal wereldkampioen worden. En Dat uh, denkt Max Verstappen en uh, dat heeft te maken met de dominante auto die Hamilton onder zijn achterste heeft uh, gehad, want ja, Daarmee is hij nu al een aantal jaren succesvol. Maar uh, Verstappen stelt dat hij gelooft dat Vettel, Alonso, Ricciardo... en hij zelf met zo'n auto net zo makkelijk kampioen hadden kunnen worden. Dus dat is één kant van het verhaal. Dan wordt er natuurlijk ook driftig het een en ander gespit in het verhaal met Honda. Want Honda ligt het komende seizoen achter in de Red Bull... Toren Rosso reed het afgelopen jaar al met een Honda-motor. Uh, we hebben een paar keer gezien dat die Honda uh, het ook niet helemaal uh, heeft uh, gered. Dus uh, er wordt wel gezegd dat hij meer vermogen heeft. Uh, sinds het afgelopen Formule 1 seizoen... Uh, en dit is dan weer nieuws uh, bij uh, de website Autobaan, waar ik dat uh, weer heb uh, afgeplukt... Uh, want uh, het afgelopen seizoen heeft uh, Honda meegereden met die Toro Rosso. En over een paar maanden liggen dus de motoren ook achterin bij de nieuwe auto van Red Bull. Japanners boeken voor de uitgang, maar ze willen nog eigenlijk meer. De grootste vraag die voor iedereen uh, in het seizoen 2019 ligt... is niet de, die over de kampioenskansen van Ferrari en Mercedes. Spannender is om te kijken of de Honda-motor eindelijk uh, de onoverwinnelijkheid bij Red Bull terug gaat brengen. Wat hè, denk van... jij zelf, Jaap? Ja, ik, ik, ik weet het eigenlijk eerlijk gezegd niet. Ik denk toch dat het uh, misschien... Uh, en ik ga toch een klein beetje mee met uh, Olaf Mol en met uh, Jack Ploy... Uh, dat het uh, nog uh, te vroeg is. Maar je moet niet raar staan te kijken... als Verstappen evengoed nog uh, met de hoge... Met de, met, de, met de beste mee gaat komen. Dus dan moet je niet eraan van staan te kijken. Dus, maar laat ik het voorzichtig innemen. Ik denk niet dat hij wereldkampioen wordt... maar hij gaat wel een hele grote rol van betekenis spelen het komende seizoen. En dat baseren ook die jongens van autosport of autobaan.eu... die baseren zich daar ook op. Want de motorsportbaas van Honda, Yamamoto... heeft zich daar ook al over zich uitgelaten. Hij spreekt over de positieve seizoen... Dat Honda heeft gehad met Toro Rosso. En de combinatie vergaarde meer punten dan Honda en McLaren het jaar daarvoor... En volgend seizoen, zegt de Honda-baas, leveren we voor het eerst sinds de terugkeermotoren aan twee teams. We moeten het beter doen en dat met in het achterhoofd werkt iedereen in dit project keihard om in de goede vorm te verschijnen bij de eerste test in februari. En in voorbereiding voor ons tweede jaar met Toro Rosso en de eerste met Red Bull is ons doel om progressie te blijven maken en ons verder omhoog te werken. Dus dat uh, is dan het uh, verhaal van uh, Honda. Uh, er is nog meer uh, iets over de, de Japanse fabrikant uh, te melden... want uh, er is honderd keer hybride. Renault en Honda sukkelen. Dat, uh, dat stelt dan uh, Racing News, zegt dat. En waar baseert uh, die uh, site zich dat op? Voor wie verder kijkt dan, uh, enkel het afgelopen seizoen... is een opmerkelijk statistiek duidelijk. De Formule 1 heeft een prachtig ronde aantal van 100 Capri's gehaald om wat betreft het turbo-hybride tijdperk. Uh, maar goed, Honda uh, is in 2015 teruggekomen. Maar de prestaties uh, zijn nog... Uh... Ja, iets wat onder de maat, Maar daar wordt al, wat ik al zei, al aangewerkt bij de Japanners. Bij Renault is dat uh, iets uh, langer. Die zijn al iets langer terug in 2014. Doet uh, de constructeurskampioen uh, mee. In het verleden hebben ze dat uh, behaald. En dat doen ze dan dankzij die samenwerking met Red Bull. De Fransen missen echter de slag volkomen in de winter van 2013 en 2014. En zodoende zit haar Oostenrijkse partner met de handen in het haar. En de eerste V6 turbohybride die Renault aan Red Bull heeft uh, geleverd... Uh, onder ook uh, andere aan Toro Rosso uh, en Lotus heeft gedaan, is een ramp. Geluk bij een ongeluk voor Red Bull is dat ze uh, met de RB10 een prima wagen heeft gebouwd. Eentje die als Mercedes wegvallen om de overwinning kan strijden. Dat hebben we gezien in 2016 toen Verstappen uh, de eerste Grand Prix van zijn uh, loopbaan wist te winnen op Spanje. Want daar uh, hadden ze het uh, driftige met elkaar aan de stok. Dan nog iets anders... Want de Formule 1 Grand Prix die uh, Denemarken wilde houden in de straten van Kopenhagen, die is van de baan. De ambitieuze plannen om daar een Formule 1-wedstrijd uh, te organiseren, die, uh, die gaan niet door. De reden hiervoor is dat de initiatiefnemers te weinig steun ervaren van de overheid. En Helge Sander, dat is de initiatiefnemer van de Formule 1 om die naar de hoofdstad te halen, staakt zijn poging. Sander is teleurgesteld in de Deense overheid... en spreekt van gebrek aan steun. Zo is de burgemeester van Kopenhagen... Frank Jensen geen voorstander van het initiatief. En geld vanuit de gemeente en de overheid... werd er niet beschikbaar gesteld. Lijkt een klein beetje op Nederland. Uh, in Nederland uh, zegt de, de overheid ook van... zoek het uit. En, uh, ja, het is een, een commerciële zelf... partij. Ja, het is een commerciële partij. Ja. En uh, ja, Mark Rutte wil er al helemaal geen geld in steken... met uh, de BV Nederland. Hoewel uh, sportredacteur Jaap de Groot van Telegraaf, daar heel anders over denkt. En die vindt dat dat juist wel moet gebeuren. Ja, geen afschaffing dividendbelasting. Dus Rutte, trek je knip! Trek je knip, ja, ja, dat zou je ja, dat, dat zijn. zijn. Uh, het is nog geen uitgemaakte zaak... Uh, waar die Grand Prix van Nederland in 2020 uh, wordt gehouden. Wordt dat uh, hier in uh, Zandvoort of wordt dat hier... Uh, of wordt dat elders uh, gedaan in uh, Assen? Dus dat is nog uh, even de vraag. Oké, okay. nou, Het is uh, half vijf. Ja, zullen we meteen zullen we doen? doen? Laat ik dat dan ook maar meteen uh, gaan doen. Want dat is uh, het dier van de week. En op ja, ja, dan moet ik een Ja, Dan krijg je even een kerstmuziekje op de afgrond. Dan moet ik eventjes... Is, is dit wat? Uh, ik pak meteen gelijk. Uh, die heeft al een baas. Nou, dan, uh, dan houdt dat op. Heeft die ook al een baas? Nee, die heeft nog geen baas. Uh, dat is een kortharige kat... Die zoekt een, een, een, een, een, dat is Nugget, die zoekt een baas. En Nugget zoekt mensen die hem begrijpen en met een hem uh, leren leven zoals hij is. Het is een kater die snel overprikkeld is en moet leren dat er grenzen zijn. En we moeten hem, zo stelt de dierentehuis Kermeland... voor een rustig huis zonder kinderen en katten en honden... Bij mensen met ervaring met kanten is deze kat eh, prima op zijn plaats. En Nugget zoekt een huis waar hij zijn eigen kamer heeft. We leren Nugget steeds beter kennen. Dat zeggen dan eh, weer de mensen van het eh, dierentehuis. Het is een schat van een kat, maar voor hem en ons zijn er wel spelregels. Bezoeken mensen die zich aan deze regels blijven houden. Niet alleen de eerste maanden voor de, voor de rest van zijn leven. Dus heb je een speelsenvent en een hele leuke vriend... dan moet je dus Nugget in huis halen. die, ja. die is niet gewoon af te halen bij het Keesomstraat 5 in Zandvoort. Dat wat zei hij? Nou, wilde die een eigen kamer hebben? Nou ja, eh, katten schijnen personeel te hebben. Weet je wie trouwens ook een kattenliefhebber is? Okay. Nou, Joop van Nes. Joop van Nes? Ja, ja, Oké. Okay. Ja, ja. Nee, misschien is het wat voor Joop. Nou, Nuggets. dat weet ik niet. Nou ja, misschien uh, zou dat kunnen. Maar ik weet niet of uh, Woonzorg uh, Nederland... want daar valt uh, de aanlei-woningen ook onder. Dat, uh, ja, volgens mij kan dat gewoon wel. Want er uh, lopen ook honden in die ALU woningen rond. Dus uh, wat dat gaat, uh, zou, zou het raar zijn... als er geen uh, katten in dat huis uh, zitten. Nee, ja. uh, de kat is 1 tot 3 jaar. Tenminste, dat wordt uh, geschat. Het is een kortharig en een beetje een rood monster. Een monster dan in... Positief opzicht. Dat ik niet gelijk meteen uh, telefoon uh, krijg van wat heb je nou weer gezegd? Uh, speciale zorg is er voor behandeling met een gedragsprobleem. En het, ja, het diertje zit sinds 25 maart 2018 in het asiel. Dus wordt dus, dus, uh, tijd voor een nieuw baasje. Nou, het lijkt me wel. Hè, vlak voor kerst lijkt mij dat uh, nog wel leuk: uh, dat er een kat een onderdak heeft. Uh, dat is uh, de Dier van de Week. Dankjewel Jaap. Ja, dan voordat we straks uh, even met uh, Fred gaan praten. Fred hij, hij is er weer. Hij. Goedemiddag, Fred. Hij is met, hij is... hele, goedemiddag. Uh, hele, hele goede middag. Hele goede hele middag. <laughs> fijn, fijn dat je er bent. Zodat ik weer een entertainment for you. Ja. Maar voordat we daarover gaan hebben... wil ik jou uh, en uh, Jaap trouwens even horen bij het volgende plaatje. Oh. Ik zal het even voordoen. Pom, pom, pom. Oh, dan, pom, dan weet ik het al. Pom, McCartney en... Uh, ja. pom, pom, ja, ja. pom, Nou, daar gaan ja, we. De Christus, kom op. Heerlijk. Laat je horen. Pom. pom. Pom pom. Pom, pom. pom, pom, Ja, het doet niet mee, <laughs> Een van de meest gedraaide kerstplaten. Deze van Paul McCartney. en we all stand together. Straks, ze rond kwart voor vijf. Dan krijgen we het gedicht van de dag. Ben je er al uit wat gaat worden, Jaap? Ja, ja, ja, ja. Want ik, kijk, dan ga ik natuurlijk niet verder zoeken. Dan, dan halen we er eentje van Marcus de Messe weer tevoorschijn. Want ja... Ik bedoel, we hebben een uh, dichter hier in, uh, in Zandvoort. En die schrijft niet misselijk. Dus uh, uh, dan zeg ik, uh, laten we dat uh, gewoon uh, doen. Oké, okay, nou die horen straks uh, zo rond uh, kwart voor vijf. Ja. Maar eerst het slotdeel van het gesprek van jou van uh, vanmorgen. Ja, want uh, het is een uh, gesprek in, uh, in uh, drie uh, bedrijven geweest. Uh, het uh, derde gedeelte dat ging natuurlijk over de schietpartij. Of het schietincident. En later gevolgd door een handgranaat in de Gerkenstraat. Dat is hier vlakbij. En uh, ja, ik bedoel mee te zeggen... van, uh, van ja, het, uh, het, het gaat ook om een stuk veiligheid van de buurt. En uh, hoe heeft uh, burgemeester Meijer dat uh, benaderd als burgemeester zijn? Uh, ergens uh, eerder nog een uh, verhaal is uh, geweest... met een handgranaat die uh, gevonden is in de, in de Gerkenstraat. En eerder ook een schietincident. Uh, ja, de, toen moest uh, ook uh, in, in dat geval moest u in actie komen. Ja. Um, het, het begon inderdaad met een melding van er is geschoten. Ja. En dan niet met een pistool, maar met een semi-automatisch wapen. En dat, dat is echt wat anders. Um, en er is ook iemand geraakt. Uh, gelukkig net een schampschot in de hand. Ja. Maar was zo'n schot anders geweest, dan was de persoon in kwestie misschien wel ernstiger geraakt. Dus achteraf gezien, effecten waren gelukkig beperkt. Maar het is wel een vorm van intimidatie en bedreiging. Ik ga dan meestal een rondje maken door de straat, een bel aan bij mensen om te vragen van nou, wat doet dat met u? Uh, wilt u erover praten? Kunnen we iets anders doen? Wat mij dan opvalt met dat eerste rondje is dat onze samenleving de veerkracht heeft om daarmee om te gaan. Ja, mensen zijn geschrokken. Maar na een paar dagen zie je ze ook alweer naar voren kijken. En dat in perspectief plaatsen, dat zich niet op hen richt. Toen komt vervolgens een paar weken later de melding, de ligt een hand te gaan uit. En die lag er ook. En dan ook nog, omdat s ochtends vroeg... er was een uh, nieuwsitem, ik weet niet of u zich het herinnert... Mm -hmm. dat wij in Nederland kennelijk een nieuwe tendens hebben ontdekt... om handgranaatjes neer te leggen bij voordeuren en dergelijke. En dan pas op diezelfde dag, dan krijg je te horen... er is een zandwoord ingevonden. Dus dat versterkt dat effect. En dan zie ik dat de politie gewoon goed zijn werk doet. Die schalen gelijk op, grendelen de straat af... Doen het onderzoek, schakelen de goede dienst in om die handgranaat uh, te neutraliseren. Praten ook met mensen. En daarna pak ik mijn rol op, want dan is het aan mij om te kijken wat doet dat met de samenleving. Is er onrust? Wat kan ik daaraan doen? Nou, een van de eerste dingen die ik diezelfde dag al zag, was dat daar een auto stond uh, met een ander kenteken. En dat als je dan voor dat huis staat, heeft dat het beeld, het is bewoond dat pand nou, dat moet je niet willen. Zo'n pand moet gelijk eigenlijk leeg zijn ja. en dat moet je ook uitstralen naar de omgeving, maar vooral voor de buurt, omdat eerst schieten, dan een handgranaat, daar zit een soort escalatietendens in. Toen heb ik ook gezegd tegen de politie, die auto moet weg. Je mag niet het beeld in stand laten dat dit bewoond is. Dat hebben ze ook onmiddellijk gedaan. En dan zie je dat als we dezelfde woorden spreken en dezelfde belangen hebben, dat je heel effectief kunt zijn. Ja. Vervolgens... We hebben nagedacht, wat kunnen we nog meer doen? We hebben gezegd, nou, het gezin mag daar gewoon niet meer terugkomen. Het is niet in hun belang, dat, ze waren al weg, mm -hmm. maar ik wil ook vergrendeld hebben... dat dat niet zonder instemming opnieuw gebeurt. Dus je wilt grip hebben op dat proces. Dus ik heb verbinding gezocht met de persoon in kwestie en gezegd... joh, ik wil twee dingen met je afspreken. De eerste is, het is in jouw belang, maar ook in het belang van de straat... dat je daar niet meer komt... Tenzij je iets moet hebben en dat doe je dan samen met de politie. En de tweede is, ik leg de verzekering daarvan een gebiedsontzegging op. Die krijg je ook van mij. Maar ik wil dat je ook goed begrijpt dat ik dat doe om het signaal af te geven naar de buitenwacht en de buurt. Van dit gebeurt ook niet meer voorlopig. Dus zie het niet verkeerd, maar begrijp dat ik alle belangen wil dienen. Nou, uh, want uh, het gaat erom dat uh, mensen die er helemaal niks uh, part nog deel uh, aan hebben, daar, uh, daartegen beschermd worden. Want dat is die maatregel eigenlijk uh, die u beoogt. Dat is de essentie dat je dan kiest, ik ga nu de buurt beveiligen. En dat belang is identiek aan het beveiligen van dat gezin. Maar dat moet je zichtbaar maken. En dat moet je ook naar buiten brengen. Want dat is uh, wat onze samenleving ook wil. En dat heb ik ook gemerkt in de week daarna, toen ik daar opnieuw rondliep. ...en veel meer mensen heb gesproken. Is die kant van de verharding van de samenleving ook iets wat u zorgbaar? Uh, natuurlijk zijn dit soort incidenten zeer ingrijpend. En dat moet je ook aanpakken. En wat mij altijd op de been houdt... ...en wat mij leidt is dat dat maar zeer incidenteel is. Daar ben ik heel blij om. Los van het feit dat je er dan naar bovenop moet zitten... ...en met politie en justitie moet samenwerken om dat veilig te krijgen... Maar 99,5% van onze samenleving haalt dit niet in zijn hoofd. Dus laten we dit vooral niet de norm worden. Nee. En daarmee uh, is uh, voor u ook uh, voorlopig even de, de kous af. Uh, wel in dat beeld, ja. maar niet in die zin dat ik even met die straat blijf uh, voelen van... voelt iedereen zich weer veilig, kunnen we weer rustig naar bed gaan, staan we s ochtends weer ontspannen op... Want dat is belangrijk. Dus dat heeft ook tijd nodig om te plaatsen. En ik denk dat we daar de goede kant op gaan. Goed, dank u wel. Graag gedaan. Ja, en hoe laat werd het uh, daar? Uh, ja. Toen was het denk ik half, uh, wat was het? half elf, denk ik. Okay. Uh, Zo'n beetje. Want het, uh, Nou, iets naar elf uur. Want het was het klokje wat uh, hangt in, uh, in een van de gedeeltes van Hotel Hoogland. Want daar heb ik het uh, interview opgenomen. Ja, drie, uh, ook, drie interviews. Dank daarvoor. Ja, drie delen uh, eigenlijk. Uh, met, uh, ja, eigenlijk was dat ook een beetje een terugblik, maar dan meer inhoudelijk. Hè, wat, uh, wat de burgemeester zelf heeft uh, gedaan. Okay. Wat, uh, wat, is, uh, wat zie je te kijken? Zie je nee, te nee, kijken? nee, nee ik zat neen... even een, plaat oh, uh... een plaatje op te zoeken. Kun je hier een plaatje opzoeken? Ja, ja, ja. Is, wat... het, uh, is het een uh, plaatje wat ik ook ken? Ken je die uh, single van uh, Davina Michel? Oh ja, die, die zou zeker passen in het uh, programma wat uh, na ons uh, komt eigenlijk. Ken je hem, uh, Fred? Uh, misschien als ik hem hoor. Hij staat, hij staat al. Met de beste hij zangers en zangeressen. Zangeres ja, hij staat al acht weken op nummer één in de top 40. Dan moet ik hem kennen. En uh, als we naar de Dat te lang. Dat we naar de top. jij nou zingen. De top 2000. He, die ja. komt er ook weer aan. Ja. Eerste kerstdag. Het duurt gaat te long, hij, Rob, dat, uh, laat het uh, is, Laat dat Eerste nou kerstdag uh, uh, gaat hij <laughs> van start. <laughs> en de hoogste nieuwe Nederlandse binnenkomer is voor uh, Davina. Op nummer 477. Komt ze binnen met inderdaad. Het duurt te lang. En alsjeblieft, jaap, ga niet meezingen. Nee, ik ga niet meezingen. Oké, okay, oké. Okay. dadelijk het gedicht van de dag.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 Nou, zo lang duurt hij ook weer niet, hoor, deze zin. Iets meer dan twee minuten. Het duurt te lang. En we gaan over naar het uh, gedicht van de dag. Binnen klaar voor, Jaap? Ja, met zo'n uh, leuk mantovani muziekje ja, eronder. Uiteraard, uiteraard. Het gedicht van de dag. Ken het uh, wel. Dit keer een gedicht van onze eigen dichter Marco Temes. Ja. En het uh, gedicht dat heet Kat. Ik wou dat ik een kat was. Al mijn negen levens had ik aan je gegeven. Nee, acht. Eén om te mogen delen met jou, schat. Dat is hem. Dankjewel, Jaap. Je denkt, uh, ik maak hem niet te lang vandaag. Nee, nee. dat het duurt al te lang. Nee, nee. Het, het, duurt, het duurt te lang. Ja, dat, dat krijg je. Uh, het dat, duurt ja, ja, te lang. lang ja, ja, dat ja, je valt dat toch wel even ja. in, uh, in het uh, hele uh, repertoire in mijn hand. I got my mind on you. I got my mindset De zin van Neil George Harrison. Ik heb mijn mindset on you. Tien minuten voor vijf, zo dadelijk komt hij eraan. Nee, hij is er al lang. Ja. Maar uh, ja, straks uh, wel het programma Entertainment for you. Nogmaals, ja. goedemiddag Frits Goedemiddag. Hallo, wat Hallo. gaan we vanmiddag allemaal doen na vijf nou, uur? We gaan, uh, in ieder geval uh, nou, heb ik maar één uh, iemand die gaat bellen vandaag. En dat is uh, Theo Mets. En, uh, zijn nieuwe single heet jij en ik. En uh, ja, daarna gaan we een heleboel kerstmuziek draaien natuurlijk. Ja? Met het oog op de kerst uh, aankomen. Zullen we wel een Nederlandstalig ja, ook eigenlijk. of uh, niet? Uh, ja, er zal wat Nederlandstalig tussen zitten. Maar ja, het, het zal een beetje gemengd zijn. Welke kerstplaat ga je allemaal draaien? Want ik wil ook nog een kerstplaat draaien. En uh, straks krijgen we een dubbele. Nou, uh, waaronder Elvis Presley, uh, Mutt. Uh, ja, uh, dan nog wat Nederlandstalig natuurlijk. Oh uh, nee, dus dat, uh, nee dat, komt uh, dat komt goed. Ja. Dus, want okay. had jij dan weer een kerstplaat in gedachten? Ja, nee, ik, zit, ik, zit, uh, ik heb de hele lijst uh, voor me. Nee. Dus uh, zou het uh, Mariah Carey worden en All I Want. Oh, all I Want is voor Christmas, graag, he, ja. Ja. Ja. Hij, zit, hij zit er wel tussen, maar jij mag hem draaien. Uh, ja, ja daar ben jij er vanaf. Daar ben ik er vanaf. Ja. <laughs> of Happy Christmas Wars over. Dat is van... Van John Lennon, Oh ja, John Lennon, die had er ook nog één. De war is Nou, als we dan toch met George Harrison... dan heb ik liever die van John Lennon eigenlijk wel. Dat was mijn idee ook, hoor. Ja, precies. Die gaan we erin gooien, maar eerst nog geen voetbal. Want, Jaap, de wedstrijd is inmiddels al lang ten einde. Sport voor tegen SVL. En uh, helaas hebben we verloren vandaag. Ah, Met de penalties uh, zijn we eruit. Pinonties. Penalties. Penalties. Ja, of uh, de penels, helemaal... zoals uh, dat ook in voetbaltermen uh, Is het niet noemen. helemaal goed gegaan, maar uh, in ieder geval stonden ah, ja. we 2-2. SV Zandvoort heeft de huid in ieder geval duur verkocht. Dat is één ding wel wat we kunnen vaststellen. Zeker, zeker, zeker. Ja. Maar verloren van een, uh, van een eerste klasser. Ja, op strafschoppen. Dan ja. vind ik het een, een zekere prestatie waard. En uh, nadat uh, al maanden uh, toch een beetje slecht uh, gespeeld is... Tenminste, niet, niet fris. Uh, vorige week dan een uh, super uitslag met uh, 9-2 ergens. Uh, wat ik uh, tussendoor gelezen heb in een uitwedstrijd. En nu 2-2. Kun kan je zeggen. Het herstel is ingetreden. Ja, we hadden vorige week Jan van der Leden daarover uh, in de uitzending. Ja, het was maar een, een tienklapper. En Jan, Jan zei echt... Uh, ik ben uh, mis aan het uh, whatsappen ja. van de, de eindstand van de wedstrijd. Hè, want die is net afgelopen 9 tegen 2. Ja. Ik zeg, weet je het zeker, Jan? Ja, ik weet het zeker. Hij <laughs> zegt, maar zo reageert iedereen van... Ben je helemaal gek geworden? Dat kan helemaal niet. Dat uh, ja. gebeurde toch, uh. 9-2. Maar ja, vandaag 2-2 einde en dan uh, de penalty's. Ja. En toen hebben we helaas uh, de wedstrijd in de beker uh, verloren. Nou ja, goed, uh, zo moet het dan uh, denk ik ook zijn. Het, uh, het is ook niet, het is ook niet uh, erg, denk ik eerlijk gezegd. Uh, de SPS Antwoord moet uh, zich richten op... Uh, trouwens, nog even over de SPS Antwoord gesproken. Uh, Jurjen Mans speelde vandaag ook weer mee in het uh, hart van de verdediging. Maar moet je zeggen, het is, dat is een sportief figuur. Uh, hij heeft uh, dus ook uh, een, een, een, een eigen zaakje. Hè, en dat, uh, hij, uh, hij helpt mensen hè, die graag bij Defensie aan de bakken willen komen... met hun conditie. En dat zijn hele onorthodoxe middelen. En daar nou maak ik hem soms nog wel eens mee, die Jurje Mans. Uh, want hij uh, werkt hier ook uh, in, een, uh, in een horecazaak om negen uur. S ochtends, één keer in de week. En dan heb ik het met hem te maken. En dan uh, gebeurt het, uh, hij is zo sportief en conditioneel ingesteld... dat hij al om tien uur aan een bak warme pasta zit of bami. Ja, nou, dat ja, is, ja, ja. Dat, dan dat, zit dat, je al om tien uur en dan, dan, dan ben je dus rond, uh, rond een uur of tien ben je dus koffie aan het drinken. En dan uh, ruik je die, die, die, die, die, uh, die handel. En dan denk je, pot voor day, ik heb net een ontbijt, maar het is... Voor hem is dat uh, koolhydraten, want dat, zit, ja, dat hebben die lui natuurlijk hard, uh, heel hard nodig. Dat is nodig. En vandaag gaat voetballer die weer mee. Ja, ja. helemaal goed. Nou, dan komt hij aan. hè? Ja. En wat heb je gedaan? Een over. En een won't just En zo, dit ...heeft ons helemaal blij gemaakt. Zodadelijk na vijf uur, als je op zaterdagmiddag luistert... ...dan heb je ook weer twee uur lang kerstmuziek bij Entertainment for You. En luister je op de maandagmiddag... ...dan heb je gewoon de non-stop muziek naar dit programma. Jaap... Oh, ja. Nou, ja, je noemt even de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Uh, ja, die houden. neem ik er even bij. Ja, dat snap ik. Nou, dankjewel Jaap. Ja, eh, krijgen we ook nog een soort van uh, afslui afsluiting... Uh, wat uh, in de traditie van dit uh, programma zit? Uh, ja, uiteraard. Dat uiteraard, dacht ik, uiteraard, uh, ja, uiteraard. Ja, dat uiteraard, heeft iets uh, met Monty Python geloof dat, ik Dat maken. bedoel ik. Ja, dat nou, we wensen iedereen een hele fijne kerstdagen. Ook namens AJ, die er niet is. Namens AJ ook, ja. uiteraard. En namens uh, Jaap Koper... Ja. Uh, Fred, hij gaat het uh, zelfs zo meteen nog wel even verklappen. Ja, ja, zeker, <laughs> ja. zeker. Zeker weten. Oké, okay, nou dankjewel nogmaals, Jaap Koper. En uh, de volgende week dan uh, ben ik weer met AJ. Want dan ja? is hij alweer terug. Is hij dan alweer uh, dan weer? Dan is, is hij alweer terug. Ja. Ja. Oh, dan hoop ik dat de verliezen. Samen nou, maar nou, nou, nou, hij zit nu al die 21 graden. Ja, oh ja, dat is lekker. Ja. Nee, die foto's die wil je gewoon niet zien, hoor. Van hem. Ja, mooi, johan, ja. johan, johan, johan. Weet je wel, fijne kerstdagen. 21 graden, zit hij met een cocktail op een terrasje. Ja, bedoel ik. En dan maar zeggen, always look on the bright side. Ja. ja, dan lukt het wel. Is ja, dat wel een mooi bruggetje? Always look on the bright side of life.